Maak het van jou. Maak het met parano mozzarella. En dan gaat die man op de lab. Oh, hij staat er wel in. Oh, dat is wel heel vroeg. Je bent er nog niet. De Eurojackpot KVB-Beker. Het toernooi der toernooien. De strijd tussen David en Goliath. Dit seizoen ga ik op zoek naar onverwachte helden uit het bekervoetbal. Wie kroont zich tot Mr. Beker? Een hele boorspoelen wordt verkregen door een en wat een strafschop zeg! Bekijk de zoektocht naar Mr. Beker op sportnieuws.nl. Mr. Beker wordt mogelijk gemaakt door Eurocheckpot KVB Beker. Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij. Houden ons al wat netjes aan de regels?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 Goedemiddag, Gert, Cure Music Nieuws van Nu.nl. Nagelie van Zuiderkom. Goedemiddag, beginnen op het spoor. Ook dit weekend moet je er rekening mee houden... dat er minder treinen rijden met ProRail. Net als afgelopen week is er vanwege sneeuw en ijs... een aangepaste dienstregeling. Of er maandag weer volgens het boekje wordt gereden... wordt zondag bekeken. Van terug naar oud en nieuw. Er wordt nog altijd veel geld ingezameld voor de Vondelkerk in Amsterdam. Die kerk vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren wordt nog altijd onderzocht. Inmiddels is er ruim 175.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor het herstel van de kerk. In Zwitserland zijn de slachtoffers van de cafébrand van oud en nieuw herdacht. Er waren ongeveer duizend mensen bij, onder meer familie... van de slachtoffers en reddingswerkers. Die kregen een staande ovatie. Ook was er een minuut stilte en stonden trams even stil. In Zwitserland is vandaag een dag van nationale rouw. En het wordt een druk weekend voor verwarmingsmonteurs. Het gaat flink vriezen en hierdoor kunnen cv-ketels verstoord raken. of in het ergste geval stuk gaan. Zeker als ze oud zijn of niet goed onderhouden. Deze week hadden monteurs het al druk hiermee. Tip van bedrijven: draai je verwarming s'nachts niet te ver terug. Graadje of 15 is voldoende. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Het kan nog glad zijn. Vanmiddag op veel plaatsen sneeuw en dat bij een graad of drie. Dit weekend erg koud met temperaturen ver onder het vriespunt. Dan een blik op de weg door Flitsmeister. Dat valt allemaal wel mee. Zes vertragingen in totaal. Eén file op de A58. Breda richting Tilburg tussen Bavel en de Reeshof. 19 minuten vertraging met 7 kilometer file. Het heeft allemaal te maken met die spoedreparatie waar ik je eerder over vertelde. Er is een omleiding bij sint Annabos Knooppunt sint Annabos. Wil je richting Tilburg, dan kun je beter Utrecht-Waalwijk volgen. Dan pak je de A27, de A59, dan de A2 en tot slot de A65. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De enige die telt, Dominee versturen. Ja! Goedemiddag, het is drie minuten over drie. Het is de vrijdagmiddag voor 9 januari 2026. Je luistert, de 40 grootste hit van Nederland in de enige echte, juiste volgorde. Dit is de Nederlandse Top 40. Deze week twee nieuwe binnenkomers. De eerste die krijg je op nummer 30. Althans, nieuwe binnenkomers. Het is een re-entry. een weken geleden maakte Sarah Larsen al haar rentree in de lijst... met Lush life, haar hit uit 2015. En deze week verwelkomen we opnieuw een oude hit in de enige echte... namelijk die van Joe. Het is de artiestennaam van Joe Keery, een Amerikaanse muzikant. Maar voor het grote publiek is hij vooral bekend... als acteur uit Stranger Things. die extreem succesvolle serie op Netflix. Nou, Joe hield zijn muziek en acteerwerk jarenlang gescheiden van elkaar. Hij stond ook vaak vermond op het podium. Maar door de stijgende populariteit van Stranger Things... kon hij dat niet langer meer geheim houden. Zelfs de pruiken en die haalden niets meer uit. De fans die hadden maskerd en het nieuws ging heel TikTok over. En zo werd End of Beginning, een liedje dat hij in 2022 uitbracht... in het voorjaar van 2024 alsnog een wereldhit. Betekent ook het Top 40-debuut voor Joe? Trek stond toen al vijf weken in de lijst. En nu, in januari 2026, staat End of Beginning opnieuw in de Nederlandse Top 40. En dat komt opnieuw door Stranger Things. Want de serie is klaar. Op OutJasDart komt de allerlaatste aflevering online. Wat een emotioneel moment natuurlijk voor de fans. En wat biedt dan troost? Precies muziek. En dan helemaal muziek van een van de hoofdrolspelers. End of Beginning wordt volop gebruikt in social media posts over de serie. En het is op dit moment ook wereldwijd de meest gestreamde track op Spotify. Echt bizar. En dat zorgt ervoor dat Joe deze week zijn re-entry maakt... in de Nederlandse top 40 op nummer 30. Dit is End of Beginning. Ja. voor Luna, de re-entry van Joe. En de tweede en tevens hoogste die wil binnenkomen... die krijg je van Dave. Welke Dave? Gewoon... Dave. Hij zit in het Verenigd Koninkrijk. Een gigantische... ster inmiddels. Alleen zijn voornaam is genoeg. Een van de allergrootste hip-hop-sensaties van dit moment. Je kunt daar geen streaming-playlist of radiozender opzetten... op zetten. zonder dat je een track van hem voorbij hoort komen. Inmiddels heeft hij al, hou je vast, 15 top 10-ins en 3 nummer 1 te pakken in de Britse charts. Ja, hier in Nederland stond de teller op nog maar één hit uit 2023. samen met Central Sea. Brown of back. Ik zou mijn minder veranderen. Ik was halfway daar. 100 meters. Ik heb 9 een sprint Ah, Sprinter. Die had het acht weken vol in de enige echte, met een piek op nummer 22. Dat succes wil hij nu herhalen. En misschien zelfs overtreffen. Met zijn nieuwe track Rain Dance. Deze keer zijn het niet alleen slimme rap bars op een beat, maar dat is ook een gezongen refrein. Dankzij Thames, de zangeres uit Nigeria. En dat zorgt voor een heel andere dynamiek dan je van Dave gewend zou kunnen zijn. En het werkt, ook in Nederland. Het is namelijk de tweede top 40 hit voor Dave en het debuut voor Thames. Rain Dance is de hoogste nieuwe. op deze week binnen op 28.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 Is in de twintigste week voor Marshmallow en Jelly Roll... Holy Water gaat naar nummer 27 in de Nederlandse top 40. Kom deze week nieuws naar buiten? Je kan Jelly Roll binnenkort bekijken op Netflix. Hij is namelijk een van de juryleden van het nieuwe seizoen van Star Search... een grote talentenjacht. Ze zijn op zoek naar zangers, maar ook naar cabaretiers, illusionisten, dansers... alles komt daarin voorbij... Het programma bestaat al tientallen jaren in Amerika. Supersterren als Justin Timberlake bijvoorbeeld hebben er ooit nog aan meegedaan. Er kan dus serieus talent tussen zitten. En vanaf volgende week dinsdag, 13 januari, is het twee keer per week live te zien. Iedere dinsdag en woensdagavond op Netflix. Tipje van mij dus. Mocht Jelly Roll nog advies nodig hebben hoe je een goede jury moet zijn... dan kan hij advies halen bij Hannah May. Zij was afgelopen jaar nog een van de juryleden bij het Junior Song Festival. Hier staan ze zij en zij in de enige echte.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 staan in haar twaalfde week op 26. Wacht op mij. Hey, ik ben nu weer in een hoek terechtgekomen te van het internet. Daar gaat een theorie rond over Taylor Swift. Het schijnt dat zij al jarenlang door het leven gaat onder een andere naam, een geheime identiteit. En als je het eenmaal weet, dan zie je ook ineens alle hints. Het lag al die tijd al vlak onder onze neus, maar er is niemand, bijna niemand, die het erover heeft. Het is een fascinerend verhaal, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook Damiano David komt eraan. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? De Q-DJ's mogen één week lang... één woord. Niet uitspreken. Het verboden woord. Is... is... Beetje.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 Ga naar teamnlhuis.com en, en koop jouw tickets. Staatsloterij Team Huis, Thuis voor Oranje.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 Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 18PLUS speelbus. Ja. serieus? Zo oh, Wat een geld. 18 duizend. Wat Ben jij de volgende postcode winnaar? Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap nu over op een 2 glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland Basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo. Oh no.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 Hey, goedemiddag, het is half 4. Dit is Cure Music met de enige echte Nederlandse top 40. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 11 files in totaal. en één vertraging langer dan 20 minuten. De A58, Breda Tilburg, tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Door een spoedreparatie, 21 minuten vertraging, 6 kilometer file. Je kunt omrijden richting Tilburg over Utrecht-Waalwijk. De A27, dan de A59, de A2 en tot slot de A65. Cure. De 40 grootste rammers van deze week. Met twee keer Thail achter elkaar. Zie ik dat wel goed? Eerst Dabby de en David in en 40: 25. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been in before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. op Talk To Me. Zes plekken winst voor Damiano David, Nile Rodgers en Tyler. Dan van Tayla op nummer 25 door naar nummer 24. Tot nog even een keer goed checken. Wie staat daar? Het is Tyler. Twee keer Tyler achter elkaar. En ook twee keer goed nieuws voor haar, want haar solo track stijgt ook flink door. Het is zelfs de snelste stijger van deze week. 13 plekken winst voor Chanel. Vorige week 37, deze week 24. is Tryna read my mind, I'm not Stop baby stuff make me twitch when yeah. i'm grinning face like crazy random pieces so you want see me or you gonna take me TV Er ge lijkt geen enkele probleem voor deze Dracula. Tema Bala pakt dan 12 weken lang de spotlights in de Nederlandse top 40. Deze week wel één plekje gezakt, alsnog keurig rond het midden van de lijst. Nummer 23. Ik zei net al, ik ben in een hoek van het internet terechtgekomen. Daar gaat een theorie rond over Taylor Swift. Het schijnt dat zij al jarenlang een geheime tweede identiteit heeft. Het is een gek verhaal. Hou je vast, luister even mee, heb geduld... Ik weet ook niet precies wat ik moet geloven. Ik kwam een TikTok-video tegen van een vrouw die een boek heeft gekocht... van een Willow Bowery. Dat is een boek met allemaal stukken poëzie en proza... met als nieuwste deel in de race The Death of a Showgirl. Lijkt verdacht veel op de albumtitel van het nieuwste album van Taylor Swift... The Life of a Showgirl. Kun je denken, oké, okay, dat is toeval. Maar wacht. Dat boek is een Shakespeareaans toneelstuk over room, entertainment, showbiz. En de hoofdpersoon in dat verhaal is ene Ophelia... Kortom, precies wat er aan de hand is ook op het nieuwe album van Taylor Swift. En het wordt nog gekker. In het boek staan zinnen die echt één op één terugkomen... in de songteksten van Taylor Swift's nieuwe album. Dan hoor ik jou denken, oh, dat is een copycat, een hele slimme copycat. Nee, want als je de datum erbij pakt... dat boek is uitgebracht op 3 oktober. Dezelfde dag als het album van Taylor Swift. En aangezien je een boek ook nog langs het drukker moet laten gaan... Ja, is het dus al minstens een week daarvoor ingeleverd. Hoe kan die Willow nou precies dezelfde zinnen gebruiken als Taylor Swift... tenzij het om dezelfde persoon gaat? Dat is ook nog Taylor's ex, Joe Elwin. Hij schreef jarenlang mee aan de liedje van Taylor Swift... onder het pseudoniem William Bowery. Dat lijkt verdacht veel op Willow Bowery. En dan heeft Taylor Swift ook nog een liedje gemaakt dat Willow heet. Know, dus mijn eerste reactie was eigenlijk, dit moet AI zijn. Maar dan, die release data. Dat boek dat het uitgebracht is voordat het album er was. Een liedje. AI kon het allemaal niet eens weten toen het boek uitkwam. Commercieel gezien toch ook gek dat Taylor Swift... Die niet gewoon haar eigen naam uitbrengt, zo'n boek. Had ze nog veel meer van verkocht. Of het is juist een geniale marketingstunt. Alles bij elkaar opgerekend. Want ik heb het er nu ook weer over op de radio. En je weet hoe hard de Swifties gaan op dit soort puzzels, Dit soort easter eggs. Die boeken die gaan sinds de eerste TikToks in ieder geval... als een malle over de toonbank. Dus die William Bowery... Willowbowry, pardon, die mag ook nog een besteller te pakken krijgen nu. Ja, Taylor zelf gaat onder haar eigen naam ook nog keihard. Dat weet ik vrij zeker. Dat zijn gewoon de keiharde feiten in de top van deze week. Cute music. De spelen van Filia ga je later vanmiddag sowieso nog horen. En dit is 22, 12 plekken winst voor Open Light. Taylor Swift. I had a of Van Bach deze week op 21. En luister naar de top van vrijdag 9 januari 2026. Even een klein schouderklopje voor mezelf. Goed gedaan. De lijst is officieel door midden gaan gedaan. Ga zo verder met de bovenste helft. Maar eerst de grootste hit in wording van dit moment voor je klaarstaan. De Q Music Alarm schrijft 10 minuten voor 4 precies. Ja, ik had het er gisteren al over hè, tijdens het Top 40 update in de Q Middag Show. We zitten nog maar een paar dagen in 2026 en we hebben nu al een van de comebacks van het jaar te pakken. Bruno Mars is back in town en back on tour. Deze week maakt hij niet bekend dat hij voor het eerst in acht jaar weer naar Nederland komt. Op 4 en 5 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daar pakt hij flink mee uit, hè? Heb je de support act gezien. Hij heeft Leon Thomas gevraagd. Ray Anderson Paak. Echt insane. Tickets gaan de aanstaande donderdag in de verkoop. Dat worden gigantische wachtrijen, dat kan niet anders. En als dat er niet genoeg was... gooide Bruno eerder deze week een bericht op X, het oude Twitter. My album is done. We krijgen voor het eerst in tien jaar... een solo album van Bruno Mars. En om je geheugen even op te frissen... dat laatste album was 24K Magic, daar stonden rammers op, hé. Us... Vandaag stond 9 weken in de enige rechten. That's What I Like hield het twee weken minder lang vol. En dit was de grootste hit. Ja, natuurlijk. Party oké, Game Magic stond maar liefst 21 weken in de top 40. Als dat een voorbode is voor zijn aankomende album... kan ik niet wachten tot 27 februari, want dan komt dat album uit The Romantic. Heel eerlijk, met zo'n naam had ik 14 februari gekozen, faalde Maar goed, die twee weken langer kan ik ook nog wel wachten... En je kunt wel beginnen met de voorpret, want vannacht is de eerste single van het album uitgekomen. I Just Might. Het is alles wat je van Bruno Mars verwacht. Het is vrolijk, catchy, heeft een vleegje funk. Je zou het kunnen omschrijven als een mix van 24K Magic en zijn tracks met Silk Sonic. Hoe je het ook noemt, het is bovenal zijn volgende top 40 hit. Dat kan niet anders. I Just Might van Bruno Mars is de nieuwe Q-Music Alarmschijf. De Q-Music Alarmschijf. Bruno Mars. Bruno Mars, back with another one. I Just Might. Dus terug met een geweldige track. Het is de alarmschijf komende week. I Just Might. Het is zijn veertiende alarmschijf. Ja, wat Bruno Mars maakt, dat vinden wij leuk. Het is dus, uh, mogelijk zijn 23 tot 40 hit. I Just Might. Ga je extra vaak horen komende week op Q. We gaan zo beginnen aan de bovenste helft van de Nederlandse top 40... van deze vrijdag 9 januari. Doen we met Suzanne en Freek. En met de man die nu een dikke dance hit scoort... maar tot voor kort nog het brein was achter klappers zoals, nou, zoals deze. Dat schifte in die nacht nou, hinein. Dat Als je nu blijft luisteren, dan weet ik het ook niet meer. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa...